Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Het centrum van Hiv werd getroffen door een raket, zegt president Zelensky. Volgens de president werden een universiteit en een theater geraakt. Ook zijn er doden gevallen. Behalve Hiv in het noorden van Oekraïne... ...werden ook regio's in het midden en westen van het land aangevallen. De Oekraïnse luchtmacht zou 15 van de 17 Russische drones uit de lucht hebben gehaald. Op een camping in Noord-Brabant is gisteren een beveiliger bewusteloos geslagen na een ruzie. Volgens Omroep-Brabant had hij campinggasten aangesproken op geluidsoverlast. De groep was een feest aan het vieren op de camping in Ulicoten. De beveiliger kreeg een vuist in zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 31-jarige verdachte is aangehouden voor mishandeling. De vereniging Eigen Huis noemt het schandalig dat sommige makelaars aan koppelverkoop doen. Daarbij wordt een koper onder druk gezet, ook het huis waaruit diegene vertrekt, via dezelfde makelaar te verkopen. Zo niet, dan gaat de koop van het nieuwe huis niet door. In sommige regio's zou koppelverkoop aan de orde van de dag zijn. Volgens makelaarsverenigingen zijn de koppelverkopen absoluut niet toegestaan. Mensen die daarmee te maken krijgen kunnen zich melden bij de geschillencommissie.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 Het weer, hier en daar nog wat bewolking, maar op veel plaatsen breekt de zon door. In het noorden is er nog kans op een bui. Het wordt rond de 25 graden. Morgen een zonnige zomerdag en dan maximaal 28 graden. Dit was het NMR weerjournaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.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 Ze blaas deelt bij brede sfeer, haar je op Maar potsel groep zijn gil de zit zit in mijn ogen, maar de zand.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 Nou, ze waren heel snel, rechtuit. Uh, Zo'n zo, zo era, bijvoorbeeld, een turbocharger auto ontwikkeld in 1939. Daar er werd dan mee gereden tot uh, dik in de jaren 50. Die ging rechtuit, gewoon 280 km per uur. Alleen met bandjes uh, zo breed, ongeveer als 15 centimeter. Ja. En trommelremmen die uh, nou, heel veel moeite hadden om dat ding af te remmen. Dus je zag dat ze al 200 meter voor een bocht eigenlijk alweer terug moesten. Ja. Er was heel veel vermogen aan boord. Hele hoge snelheid en daardoor behoorlijk gevaarlijk. Maar in het bochtenwerk... Uh, ja daar kwam de coureur eigenlijk pas op, uh, echt van pas. Ja, ehm... Uh...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 In ieder geval daar ergens. Uh, goed, we gaan weer verder met uh, waar we gebleven waren. De motor achterin. Uh, de, de climax uh, werd uh, achterin de koeper gezet. Jack Brabham was een van de mensen die uh, met deze auto reed. En daarmee ook wereldkampioen werd. Uh, ja, maar werd die auto geïntroduceerd? Werd hij hier in Zandvoort geïntroduceerd? Ja, werd niet geïntroduceerd in Zandvoort. Maar wel was wel een van de eerste wedstrijden dat hij mee reed. Dat was in ja. 1958 al. Wat kan jij nog van die wedstrijd uh, vertellen dan?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 Van die teams, dat ook die Cooper Climax uh, gewoon zo goed was. Ook op het Zandvoortse circuit. Ja. Het een circuit wat heel glooiend was, maar wel een hoge snelheid eigenlijk. Ja. En Zelfs daar met die flauwe bochten ging dat kleine autootje eigenlijk uh, ja, als vergif. En de Ferraris uh, hadden dan uh, hun logge typo's nog. Die, die met de motor voorin zat. En die had wel heel erg veel vermogen. op het rechterstuk uh, konden ze er zeg maar zo voorbij. Alleen in de bochten uh, ja, hadden ze gewoon een enorm probleem. met dat koepertje. bij wijze van spreken rondjes om die Ferrari.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 Uh, ja, dan kom je in de jaren zestig uit, uh, hoe zat het uh, ja, met, met, uh, met die auto's? Uh, je had ook in de jaren zestig volgens mij de opkomst van de Cosworth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 ja, op de kaart hebben gezet daarmee zijn heel erg rijk geworden met uh, de, met de fabriek. Zeg maar. Ja, behijskost uh, wordt uh, dat samen gedaan met Ford. Ja, het was een Ford motor. Ja.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 Ja, ik hoorde iets van Precious Wilson, koor. Ja, dat klopt. Precious Wilson, we are on the racetrack. Een beetje bekend stem. Lijkt mij iemand die de stem heeft gebruikt bij een van die Bonnie M-nummers. Zo klinkt het wel, maar Het zou wel kunnen. dat zou zomaar kunnen. Het zou zomaar ingezongen kunnen zijn. Nou goed, het is geen muziekprogramma, maar op dit moment hebben we het even over de voortschrijdende techniek in de autosport. En waarbij ook Zandvoort een rol speelt. Korswoord zeiden we al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 Ja, veel kunnen vertellen en laten zien uh, wat er allemaal gebeurd was. En met name wat zijn vader allemaal in doodsport betekend had. Want zijn moeder had dat helemaal afgeschermd, zeg maar. Ja, ja, ja. ja inmiddels heb ik, ben ik uh, goede correspondentievrienden met Jason en met zijn moeder. Dus dat is wel, oh, dat is, wel heel leuk. Dat is, dat, ja. Zijn moeder heeft daarna ook veel met hem gesproken. Het ja. is een, een heel nare ongeluk geweest op Zandvoort. Maar heeft wel uiteindelijk bijgedragen tot heel veel uh, ja, vooruitgang in de, in de veiligheid. Ja, uh, ook dat uh, verhaal van Williamson, hè, wat je aanstipte...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 En daar, uh, even daarvoor, daar ging het toen uh, mis. En toen ging het toch weer daarvoor mis op de plek. Uh, ja, het is gewoon heel triest. Het is gewoon een raceongeluk geweest. Alleen de gevolgen die er achteraan kwamen, die uh, hadden te maken met uh, te, niet goed genoeg beveiliging. Uh, communicatie. Ook de, ook de gevaarlijke uh, auto's van destijds. Het was ja. een samenloop van omstandigheden. En de communicatie was ook niet goed. De communicatie was bar slecht. Men, men was daar niet op ingespeeld. Zant was alleen maar bezig met het nieuwe circuit, de nieuwe organisatie. Maar waren communicatie en veiligheid toch grotendeels vergeten. Ja, want in andere tijden sport uh, kwam Ben Huisman op een gegeven moment uh, uh, naast Craeme Hill uh, te zitten. En Craem Hill die had een hele Norse trek om zijn, uh, om zijn, uh, om zijn hoofd of zijn gezicht heen. Waarbij hij eigenlijk zei dat het uh, helemaal niet goed was. Wat ja, wist uh, ja, je, de, dus Ben Huisman, de wedstrijdleider, heel veel verweten achteraf. Ja. Natuurlijk heeft hij niet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 Uh, ja, er is heel veel veranderd, ook in de communicatie, er is heel veel werk verricht door een uh, aantal heren die uh, professioneel uh, het reddingsteam op hebben gezet. Ja, uh, ze hebben zeg maar, ja, een beetje de, de, de OK van... Ja, de uh... OK, de Vissensclub Automobielsport is destijds aangestuurd door een aantal mensen die, die dit heel goed konden. Ja. En dat was ook wel heel erg hard nodig. Ja. ja.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 ja, het uh, ongeluk dat is uh, zeg maar in het begin van de jaren tachtig. Uh, heeft ja. dat uh, plaatsgevonden? Uh, we kennen ook nog het uh, moment van Dirk Daly uh, ja. in, uh, in de wedstrijd. Die uh, vloog daar ook. Uh, naar ja, dat Staten. was in de training. Uh, ja. Derek Daly, die, uh, ik stond toen als uh, baancommissaris voor de OK. Aan de binnenkant van de Tasmanbocht. En we uh, hebben met uh, drie man de onderkant van Dirk Daly zijn auto kunnen aanschouwen in de lucht. Dus dat was heel apart. Ja. Maar ook toen ja, was Zandvoort. Ja, Zandvoort is gewoon veel veiliger geworden in die jaren. En dat was uh, hard nodig. Nou, zijn daar eigenlijk ook in die uh, momenten toch introducties uh, geweest op technisch uh, vlak? In nee, die... dat ging redelijk. Uh, we hadden natuurlijk. De scurst waren de belangrijkste ontwikkelingen. En de introductie van de turbomotor. En dat zie je zo langzamerhand verder gaan. Maar de echte grote ontwikkelingen. heb je verder niet in die jaren meer. Nee. Echte enorme stappen, zeg maar. Ja, veiligheid. Veiligheid wel. steeds meer veiligheid uh, geïntroduceerd. Uh, met name de, de honingraad-tanks. Zoals ja. wij ze noemen. Dat zijn tanks waar gewoon ook 240 liter in ging. Alleen dat was door.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 Nou, toen was er een andere Nederlandse correur, even een van mijn lange, die zijn uh, auto ter beschikking stelde, stond op de grid, liep naar Gijs toe. Hey, jij kan nog kampioen worden, zei hij, jij maar in mijn auto. Uh, ja, dat, dat soort hele vergaande dingen, ja. die kun je tegenwoordig echt niet meer bedenken zelfs. Ja. Ja. Uh, ja, dat is één kant van het verhaal, maar uh, was het ook op de baan?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 Cool worden En toen Heesemans ook. Allemaal Alfa Romeo trouwens. Uh -huh. En daartussen zat de kwade genius Bob van der Sluis. Hij leeft helaas niet meer. Dat is een mooie man. Ooit bekend geworden later nog met FNS Properties. Als sponsoring van Formule 1 van Boy Hay onder andere. Uh -huh. En Michel Bleekermoune. Maar deze Bob van der Sluis was een... Ja, een lange Amsterdammer die uh, ja, wel eens een beetje qua jongenstreken uithaalde. En toen de heren met z'n drieën met de Alfa Romeo's op Zandvoort uh, de Tassel mocht uitkwamen. Zat Giotakis in een goede positie. Hezemans aan de buitenkant en uh, van de sluis aan de binnenkant. En toen dacht van de sluis, teamgenoot van Giotakis, weet je wat? Als we Hezemans nu gewoon het Zandvoortse duin instuurden met de auto, dan, uh, dan wordt Giotakis kampioen. En dat gebeurde dus ook. Hezemans kreeg een enorme zet. En uh, vloog de hekken in. En het was over voor Hezemans kampioenschapsaspiraties. Uh, en Giotakis werd kampioen. Utrechter die er trouwens niks aan kon doen. Maar hij was gewoon kampioen daardoor. Okay.